Het noorden van het land maakt zich op voor hoogwater. De waterschappen van Friesland, Groningen en Drenthe... maken zich zorgen over het stijgende water en staan op scherp. Sinds 14 jaar heeft het water daar niet meer zo hoog gestaan. Door de zware regenval van de afgelopen dagen... kunnen de pompen en gemalen het water nauwelijks aan. De provincies houden het pijl nauwlettend in de gaten. Volgens waterschap Friesland stijgt het pijl in de provincie de komende dagen met 10 centimeter. Daarom richt het Friese waterschap vandaag een actiecentrum in. Ook andere waterschappen nemen maatregelen. Zo wordt in Groningen een extra waterbergingspolder onder water gezet om de druk van de dijken af te halen. Waterschap Regge en Dinkel in Overijssel plaatst een grote hoeveelheid zandzakken bij de stuw bij Archem in de Regge. Bij een controle ontdekten medewerkers van het schap gisteren dat er grote spoelgaten onder de stuw zitten waar water doorheen komt. Direct gevaar is er niet, zegt deze bestuurder van het waterschap. Volgens mij is de situatie op dit moment absoluut beheersbaar. Het wordt permanent gemonitord en uh volgens de weersverwachting de toevoeging van het water... ook wij erin te slagen om uh, een, een oplossing te creëren voor de korte termijn. De spoelgaten zijn ontstaan door grondverzakking aan weerszijden van de stuw. Of die verzakking het gevolg is van de hevige regenval... van de afgelopen dagen wordt nog onderzocht. De Republikeinse voorverkiezingen in Iowa zijn uitgelopen... op een opmerkelijke nek-aan-nek-race. Mitt Romney won met maar acht stemmen verschil... van de grote verrassing Rick Santorum. Politieke waarnemers beschouwen Santorum als de morele overwinnaar... omdat hij met relatief weinig geld en weinig ervaring... een uitstekend resultaat heeft bereikt. Santorum is een conservatief katholiek... die gepeperde uitspraken niet uit de weg gaat. Hij vindt dat Obama met het zorgverzekeringsprogramma... iedere Amerikaan afhankelijk wil maken van de overheid. Een politiek, zo zei hij, waarvoor mijn opa destijds... het Italië van Mussolini is ontvlucht. Deze administratie wil over raising op mensen die succesvol zijn. Promoting more Medicaid and food stamps and all sorts of social welfare programs and passing Obamacare. More and more dependency, more and more government. Exactly what my grandfather left in 1925. Iowa is de eerste staat waar de Republikeinen een voorverkiezing hebben gehouden. In de komende maanden volgen de andere 49 Amerikaanse staten. De oud-ministers Gerrit Salm en Els Borst vinden dat de Nederlandse regering excuses moet aanbieden... voor de passieve houding van de Nederlandse regering in ballingschap in Londen over de jodenvervolging. Ze zeggen dat in het boek Judging the Netherlands, waarin Nederlandse politici worden geïnterviewd. Het boek kijkt ook terug op de compensatie voor geroofde Joodse tegoeden. Els Borst van D66 zegt in het boek dat de jodenvervolging koningin Wilhelmina destijds in Londen nauwelijks bezig hield. Dat zou wel anders zijn geweest als katholieken of gereformeerden gedeporteerd zouden zijn, zegt Borst. De PVV-fractie vraagt premier Rutte of hij bereid is alsnog excuses aan te bieden. Het weer vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. De meeste buien trekken in het noorden over. 9 graden wordt het, de wind is vrij krachtig en vanavond neemt de wind in kracht toe en dan gaat het weer regenen. ANUB Verkeersinformatie. Op de A27, Gorkum richting Almere, staat file tussen Knopend Everdingen... en Nieuwe Gein, 5 kilometer. Het heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter omrijden... via knooppunt Oude Rijn over de A2 en de A12. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Karl-Johan de Zwart is maatschappelijk verantwoord investeren door pensioenfondsen Schone Schijn. Gelderland is op jacht naar een pinautomaatpoeper. In 2010 vertrok de laatste pastoor van het eiland Tessel. En de hele broek stond echt op zijn uh, vesting te trillen hoor. Van hoe nu verder? Want oe jee. En het ochtendhumeur van Koos Het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van Karo. Goedemorgen Nederland. <middels> Pensioenfonds ABP stopt met investeren in bedrijven met een dubieuze reputatie. ABP komt deze week met een zwarte lijst... met daarop onder meer de Amerikaanse supermarktketen Walmart... en de Chinese oliemaatschappij PetroChina. Rob Bauer, hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit van Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een goed plan, zo'n zwarte lijst? Nou, na de geruchtmakende SEMLA-documentaire over de klusserbommen, ik weet niet of u zich dat kunt herinneren, ja, eh, hebben eigenlijk heel veel pensioenfondsen, en, eh, waaronder AWP, zich goed eh, eh, gerealiseerd dat er een soort beleggingsbeleid moet komen waarin dat thema wordt meegenomen, het verantwoord beleggen. En hebben ze eigenlijk een soort kernbeleid gemaakt, dat baseert op drie pijlers. En één daarvan is die uitsluitingenlijst die u net noemt. De andere twee zijn er niet uh, onafhankelijk van. Dat is dat je ook belegt in duurzamere bedrijven, duurzamere projecten. En het, uh, het derde pijler is dat je in, in een soort interactie hebt met ondernemingen. Dus dat je in gesprek gaat, dat je engaged. Zo noemen ze dat in de het, in het Engelse terminologie. Uh, en Vaak is de uitsluiting dan het gevolg van het falen van engagement. Als uiteindelijk het praten met ondernemingen niet helpt, men wil niet veranderen. Zoals bijvoorbeeld bij Walmart, waar men al jaren praat. En niet alleen ABP, maar echt een, een verzameling van grote internationale beleggers. Om, het, om de arbeidsomstandigheden te, te verbeteren. Ja, dan is er uiteindelijk, eh, na al die keren nulwensrequest, maar één remedie. En dat is disinvesteren. Dus ja, het, het, het, het, het houdt ergens op, dat is het dat is het, het houdt ergens op, en het, het, het, anders komt je eigen geloofwaardigheid in het geding. Het, het heeft ook een signaalfunctie. Want als wolma wordt uitgesloten, zullen al die andere bedrijven toch even nadenken. Wat zou dat voor mij kunnen betekenen? Ja, proef ik nu uit uw woorden dat u het eigenlijk wel een goed idee vindt, zo'n zwarte lijst? Nou, op zich denk ik dat een zwarte lijst, als in de manier waarop ik het net omschreef... Als, als een ultimum remedium een, een, een goed idee zou kunnen zijn. Uh, maar dat die, die andere twee mogelijkheden om uh, duurzaamheid in het beleggingsbedrijf te, te integreren... ook moet uitputten. En dat doet de ABP, dat doet bijvoorbeeld ook PGM of... of PFZW moet ik eigenlijk zeggen, het Pensioenfonds voor de voor Zorg en Welzijn. Maar ook heel veel andere internationale pensioenfondsen. Uh, dus eigenlijk past dit in de, in de lijn die we de afgelopen vier, vijf jaar hebben gezien na die documentaire. Ja. Het lastige is natuurlijk wel, waar, uh, waar moet je als pensioenfonds of waar kun je of waar, waar, wat moet je willen, waar ga je wel of niet in beleggen. Ja. Want ja, welk bedrijf durft wel en welk deugd, Ik weet nog ja. wel wat bedrijven ja, dus bedrijf, die, die uh, niet helemaal aan alle eisen voldoen. Ja, dat is inderdaad heel lastig. Uh, net als in de krediet, uh, wereld bestaat er eigenlijk ook een, een, een select aantal bedrijven dat die ondernemingen onder de loep nemen. Want dat zijn dus duizenden ondernemingen wereldwijd. Dat ja. kun je niet als één pensioenfonds doen. En uh, waar baseer je dat dan op? Dat is een goede vraag. Nou, een jaar of tien geleden uh, heeft uh, de, de Verenigde Naties de zogenaamde Global Compact gedefinieerd, waarin... Uh, eigenlijk vier kernactiviteiten uh, genoemd worden. Mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en corruptie. Ja. Uh, en dat bedrijven, dat van bedrijven wordt verwacht, dat ze daarmee, uh, dat ze opereren op een maatschappelijk verantwoorde manier. En die ratinginstituten nemen die informatie mee als ze naar bedrijven kijken. Maar als je, al die, als je die criteria gaat hanteren, dan, dan blijft er geen bedrijf meer over, zo wat? Nou, dat, dat, dat valt wel mee, maar je, je moet je voorstellen, de, de eerste stap is in kaart brengen van wat er mis zou kunnen zijn. En dan is de tweede stap, het ja. bedrijf erop aanspreken en niet één keer, maar meermaals. En door, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen, door informele gesprekken, maar ook formele gesprekken met het management. Je kunt ook een rechtszaak beginnen, een mediacampagne en dat, dat zijn allemaal middelen die ingezet worden. Daarbij wil ik ook nog zeggen dat het per pensioenfonds verschillend kan zijn, misschien wel afhankelijk van de achterban. Als je kijkt naar het pensioenfonds van zorg en welzijn, die vinden het heel belangrijk uh, dat de mensenrechten en de arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld uh, goed zijn. En dat heeft ook te maken met hun achtergrond van pensioenfondsen en de zorgsector. Uh, je ziet vaak dat, dat die pensioenfondsen ervoor kiezen om bepaalde thema's meer gewicht te geven. En dan heb je dan ook meer tijd om dat te onderzoeken en een actie te ondernemen. Maar is dit eigenlijk een handig moment want, uh, om de aandelenportefeuille dus op te schonen? Want ja, ze zitten natuurlijk wel met die dekkingsgraad. Er moet gewoon geld verdiend worden, want wij wil, ha, ja. willen ons pensioen hebben straks. Dat je vaker, uh, maar als we even heel nuchter naar de zaak kijken, ABP heeft bij het persbericht ook een uitsluitingenlijst uh, gepubliceerd. Die lijst bestaat uit zeggen en schrijven 17 ondernemingen, ja. uh, waarvan die twee uh, gebaseerd zijn op de Global Compact, maar de andere 15 op uh, clusterbommen, die waren al uitgesloten. Uh, dat zijn dus 17 ondernemingen van de duizenden ondernemingen waarin ABP kan beleggen. En dat kan u verzekeren, er zijn nog genoeg andere ondernemingen waarin rendement gehaald kan worden. En er kan ook genoeg gespreid worden. Dus dat is absoluut geen uh, reden om, uh, om, om bezorgd te zijn... over de rendementen of risico's van die bottevaai. Dat niet. Dat maakt verder niet uit. Nee. Nou is het ABP met 2,8 miljoen deelnemers... een van de grootste pensioenfondsen in Nederland. Uh, het is ook wel uh, goede PR, zo'n zwarte lijst. Nou, het, het is eigenlijk... Uh, ik weet niet of u de geschiedenis van die zwarte lijst van ABP heeft gezien. Die bestaat intussen al vijf jaar. Het is eigenlijk ja. begonnen op de dag na Zembla... Uh -huh. um, en uh, dus die zwarte lijst, daar is van aangekondigd, twee keer per jaar wordt, uh, wordt gekeken uh, of we die lijst moeten uh, veranderen. En dat zie je dus ook. Dit jaar zijn er vijf bedrijven die stonden op de zwarte lijst en die zijn er van afgehaald. Omdat ze na dialoog onder andere met AWP besloten hebben geen clusterbommen meer te produceren. Je ziet dus ook het effect van zo'n zwarte lijst. En de Vrede Staten zie je ook... Uh, er uh, is een pensioen van sorteerde kelpers, dat doet het al jaren. En je ziet ook dat die bedrijven die op zo'n zwarte lijst staan. Mm -hmm. na het publiceren op die zwarte lijst ook beter gaan presteren. Kortom, het, het heeft wel degelijk effect. Degelijk echt. Het degelijk betekent effect, echt wat. Maar er zit wel een houdbaarheidsdatum aan. Uh, je kunt natuurlijk, uh, en, en ook een, een, een, een dimensie dat je niet zomaar alles kan uitsluiten. want er blijft er niks meer over om te beleggen. Nou, ik zei u al dat nou ja, En nou, in, in, in die zin is het, ook niet een beetje, is het dan niet ook een beetje hypocriet? Ik, dat begrijp ik niet. Waarom zou het hypocriet zijn? Nou, Omdat je nooit helemaal waterdicht kunt zeggen... waar we nu in investeren, dat is helemaal oké. Okay. Nee, maar de, alle bedrijven waarin, waarin geïnvesteerd wordt... zijn genoteerd aan een beurs. En bij de meeste beurzen, in de, zeker in de, in de ontwikkelde landen... hele strenge eisen zijn aan die beursnotering. Ook in, in wettelijk opzicht. En überhaupt, al die ondernemingen staan natuurlijk... onder het toezicht van, uh, van de nationale overheden. Uh, dus je, je kunt erin beleggen. En dan, dan is de vraag... Zijn die, over, zijn die ondernemingen in overeenstelling met die Global Compact... Uh, mm -hmm. Die, die richtlijnen van de VN, ja. Ja, en, dan, en dan, dan is daar inderdaad wel enige ruimte voor interpretatie. Die interpretatie is niet loopzuiver ja of nee. Dat ah, okay. is niet te doen, maar daar heb je natuurlijk wel een verantwoordelijkheid als, als belegger... om te zeggen, ik kies voor de ja of voor de nee in dit geval. Juist, dank u wel. Rob Bauer, hoogleraar Institutionele Beleggers aan de Universiteit van Maastricht. De rooms katholieke Kerk sluit ruim de helft van alle kerken in Eindhoven...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 In ieder dorp een kerk openhouden is financieel en organisatorisch niet meer mogelijk. Een parochie bestrijkt dan ook een steeds groter gebied. Pastoor Franklin Brigitta moet zelfs de veerboot nemen om zijn parochianen te ontmoeten. Roken is aan boord niet toegestaan. Aan boord is Rogen verbonden. Ja, deze parochie is specifiek daarvan is een uh, eiland... <laughs> En dan moet ik uh, de boot pakken om hier naartoe te gaan. Hè? Dus, uh, ja. Want u woont niet op het eiland? Ik woon niet op Tessel, ik woon in het zand. Want ik ben ook uh, ja, werkzaam in de hele regio. Hè? Op Noord-Holland. Elke woensdag uh, zit ik uh, op Tessel. Ik moet in mijn agenda heel goed uh, bewaken natuurlijk. Als ik afspraken maak en als ik hier naartoe moet gaan. Hoi. Franklin, heb jij al wat speculaat gehad? Die Tesselse agenda wordt beheerd door parochiecoördinator Henny Hin. Het is uh, goochelen soms. En dat is proberen alles op, op die woensdag uh, te plannen. Ja, soms is het wel eens een strak schema hoor. Dan zeg ik van zo laat dit en zo laat dat. Dus dat is nu alles niet. Uh... Ja, misschien ook voor, ook voor, voor paster wel niet altijd even makkelijk, denk ik. De RK Parochie Tessel, met vier kerken over het eiland verspreid heeft altijd eigen pastoors gehad. Tot pastoor Molzer in 2010 werd overgeplaatst naar de vaste wal. Of de overkant, zoals ze dat op Tessel noemen. Ja, dat kregen we toen te horen. Ja, dat was schrikken. Want iedereen wist dat de pastoors niet voor het opraap liggen. En ja, dan weet je, je zit op een eiland... en ja, is daar nog wel plaats voor een volledige priesterplaats? Eigenlijk een halve priesterplaats. Dat is wat ze voor Tessel toebedeeld hebben binnen het bisdom. Dus dat was schrikken. Hoe nu verder? En de hele prochie stond echt op zijn uh, vesting te trillen hoor. Van hoe nu verder? Want oe jee. Ja, ja, ja. De hele prochie was Aan helemaal Dat ja. Zeggen ook de vrijwilligers van de ziekenbezoekgroep. Wij vonden het echt niet leuk <laughs> dat, is... dat hij weer ging. Ja. Hij was ook zo, of zo, ja wat moet ik nou zeggen, zo menselijk ook. Ja. Ik ja, heb ja, een ja. schoonzusje in die tijd gehad en die had ook kanker. Nou, Als je ziet hoe je daarmee omging. Ja, dat is Behalve het afscheid van een geliefd eilandgenoot... waren er ook direct praktische problemen. Dienst op zondag en uh, uitvaarten en, en ziekenzalving. Hoe gaat dat verder? De rest komt wel. Maar dat is de eerste prioriteit. En toen had pastoor uh, Molzer uh, de bestoores in de regio gevraagd... van kunnen jullie Tessel erbij hebben? Zeker een periode. Ik heb gezegd, ja, we kunnen Tessel niet in de steek laten... Want die valt ook onder onze regio. En vandaar zo is het ook begonnen. Nu woont u hier niet ik op woon het hier eiland. Nog niet. Is dat lastiger dan om een band met de parochianen op te bouwen? Nee, want ja, ik probeer dat te doen als ik er ben. En ik denk dat de, de mensen die de aandacht krijgen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze die aandacht krijgen. Hè. Dat vind ik heel belangrijk. Want ja, de kerk die moet een beetje naar buiten komen. Dat is eigenlijk mijn visie. Hè. En dat kan je alleen doen om door daar de mensen te gaan. Het kan misschien moeilijker zijn... doordat ik uh, niet altijd hier kan zijn als we het willen of wensen. Maar dan mag je gewoon afspraken. En iedereen weet nu dat ik hier op woensdag ben. En de mensen die accepteren dat en die weten dat. En die houden er ook uh, rekening mee. En dat is te doen. En zo neemt pastoor Franklin Brigitta iedere woensdag de boot naar Texel. Daarnaast verzorgt hij bij Toerbeurt de zondagse diensten... En ook voor uitvaarten maakt hij de overtocht. In het begin was het best wel wennen. Want euh, nou ja, zoals je iedereen kan horen, Pastor Brigitta komt niet uit Nederland. Heeft een Antilliaans accent. Vooral voor oudere mensen is dat best wel wennen. Maar men is best wel bereid om zijn best daarvoor te doen. En men is hartstikke blij dat er een priester is. En euh, nou, Pastor Brigitta is enorm innemend en kan mensen gewoon raken en wij zijn heel blij met hem. Ik denk dat uh, over het algemeen de berichten goed zijn. Ja, je moet ook aan elkaar leren wennen. Je moet ook met elkaar leren omgaan. Dat is in, overal waar een nieuwe priester komt. Het heeft tijd nodig. Want hoe enthousiast en voorkomend hij ook is... het is wel wennen, zo past er aan de overkant. Ik, ja, ik vind het wel een gemis, echt waar. Ik zeg, ik vind het draadje... Hè, wat je, of het lijntje wat je dan met boven hebt... vind ik dan, dat gaat al verder... Als je een pastoor op het eiland hebt, voelt dat gewoon prettiger. Maar hij echt. doet wel ontzettend zijn best. Ja, dat vind je het. Hij, hij, wil, hij wil echt graag dat hij er is. Ja, dat hij moet, moet nog groeien. Nou, maar ja, maar gaat ook goed, ja, hoor. Want ja, ik ja, heb ja. hem nou ook ontmoet in de kerk ja. bij Nel. Ja, jij bent maar van. hij deed het heel goed. Hij nee. deed echt, maar hij deed zo prachtig. Ja. Hij, hij heeft zo zijn best gedaan. En dat is zo moeilijk. Als jij in een kerk komt met ja. mensen... Waar je niemand voor kent, maar die allemaal verdriet hebben. Ja, ja zeker. En dan moet jij je erin verplaatsen. Ja, dat is hij is al daar best natuurlijk wel mee bezig ja. geweest, ja. maar ja. dan moet je je ook nog erin verplaatsen. Ja. Nou, hij heeft het echt. En Petra, Petra Bakker, deed je. samen met de naam. Ja. Ze hebben het zo keurig ja. gedaan. Ja. ja. Ik vond het echt uh, fantastisch. Ja. Nee, het is niet kommer en kwel. Maar je moet ermee proberen te dealen, zeg maar. En het is toch eenmaal zo. En dan kan je mopperen en dan kan je. Mm -hmm. Je kunt ook zeggen met z'n allen de schouders eronder. En dat is wel weer typisch Tessels, denk ik. Met z'n allen schouders eronder. En we komen er wel. Want om half tien is het eiland toch op slot. En dan nee. moeten we het zelf doen. En er zit de pastoor aan de overkant. En er zit pastor aan de overkant. En ja, hij kan morgenochtend met de eerste boot kan hij komen als het nodig is. Morgen, behalve de parochianen, vergrijzen ook de kerkkoren. Iedereen wordt toch wat ouder. De, de, de jeugd verdwijnt uit de kerk. En uh, dan zijn wij nog een relatief jong koor. Maar ja, de meesten zijn ook al boven de 50 inmiddels. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail... goedemorgennederland.nl Straks de pinautomaatpoeper. Eerst nu het ochtendmuur van Koos Postema. Dit is de vierde dag van januari. De maand waar geen einde aan komt. Rookt u alweer? En u stopt de vier dagen geleden? Flauwe vraag van mij, hè? En je houdt het best vol tot, nou, laten we zeggen maart, april, het voorjaar. Al wordt stoppen dan misschien bemoeilijkt door spanningen. Spanningen? Ja, de crisis. Ja, weet je wel, de crisis... Misschien zal de fameuze Jeremy Paxson zijn Newsnight weer eens een keertje afsluiten... met de zin, tot morgen, wanneer een andere econoom niet goed uit zal leggen hoe rot we ervoor staan. Zo zouden er dus spanningen kunnen komen, waardoor u misschien weer gaat roken. Ook in onze politiek gaat het mis, misschien. Meer bezuinigen en de grote gedoger, Geert, dreigt het contract op te zeggen. Of het CDA ziet het niet meer zitten, probeert zich opnieuw op te richten. Op twee manieren misschien. Crisis in Den Haag, stel je voor. Verkiezingen in de zomer. In de zomer? De sportzomer 2012. Vanaf 9 juni het EK voetbal. en dan verkiezingen. Campagne voeren in met oranje versierde straten. Dat ziet u toch niet gebeuren. Voetbalverslagen, voorbeschouwingen, nabeschouwingen. en daartussendoor die dreunende mantra. hypotheekrente, aftrek, ontslagrecht, pensioenleeftijd. hypotheekrente, ontslagrecht. Oh god, het gaat maar door. Nee, hou op. 2012, laten we het voorzichtig zeggen. wordt wel een grillig jaar. De lakmoesproef voor Mark Rutte, schreef een krant. In februari komt het Centraal Planbureau. met voor ons allemaal, wie weet. Huiveringwekkende cijfers. Gelukkig is het nog heel lang januari. Morgen het ochtendmuur van Henk Spaan. I'm supposed to feel so good. Van het debuutalbum Sing Me a Song van Sherry Diane... was dat uh, Just Cause You're Pretty, is deze week de Radio 1 CD. Het is uh, zes minuten voor half elf. De politie van het Gelderse Bennekom is op zoek naar een pinautomaatpoeper. Er zijn bewakingsbeelden, maar de identiteit van die poeper... kon nog niet worden vastgesteld. Forensisch psycholoog Ernst Ameling, goedemorgen. Goedemorgen. Nu al het, wo het woord van het jaar 2012, pinautomaatpoeper. <tiedert> Ja, we, we, we, we hebben. hebben gouden tijden natuurlijk. Met vaccinelichthouder gooien. En nu de pinautomaat poepen. En de. Wat was het ook weer? Tuigdorpen. Oh ja, ja, ja. Nou ja, weten we ja. wel dat er bushokjes worden vernield. Brievenbussen met vuurwerkbommen worden opgeblazen. Maar waarom zou iemand een pinautomaat onderpoepen? Ja, als ik het zo hoor. Uh, je ziet vaak dat als mensen in overtreding zijn. Bij inbrekers zie je dat. En ook op andere momenten, als iemand onder een angstig toestand verkeert, zullen we maar zeggen, ja. dat hij da, eh, toen neigt dat zijn autonome zenuwstelsel in werking treedt en zijn hartslag omhoog gaat en hij gaat zweten. En, en ook de darmperistaltiek neemt dan toe <laughs> en het komt wel voor dat eh, mensen onder angst eh, dus aandrang krijgen en poepen. Ja, maar bijvoorbeeld uh, inbrekers doen dat dan vaak, en dat is juist ja, ja, zo opvallend, op een hele, ja, bijvoorbeeld uh, op ontbijtborden, ik zeg maar wat, of op midden op het vloerkleed in plaats van... Uh, ja, want als je dan toch moet poepen onder angst, dan doe je het natuurlijk om, uh, ergens waar, maar je, de, dat getuigt van weinig professionaliteit als inbreker zijnde. Dat je angstig bent, één, maar dat je poept, twee, ja. want je laat van alles achter natuurlijk. Ja. Uh, aan DNA-materiaal en, uh, en uh, nou ja, feit. Ja, dat is uh, maar hier, uh, ja, hier is, uh, als ik het zo hoor, dan uh, is, het, uh, een, uh, is het waarschijnlijk een jongetje of twee jongetjes... Die, uh, waarvan er één op de uitkijk uh, stond, heb ik begrepen. Uh, die heel gericht op het toetsenbord van, uh, van een uh, Ja, dat, dan denk ik echt, nou, dit is een, uh, een beetje zo'n provocerend, uh, vandalistisch uh, uh, pubergedrag. Ja. Uh, ik kan er niet veel stoornissen uh, aan ontdekken. Ja, ja het er zit niet een steekje los bij deze... Uh, ik nou, het is, jongens. Wel, het, is een, het is wel een beetje vreemd en extreem, maar ach, dat, uh, er zijn wel meer van die dingen en dat waait over het algemeen wel over na de puberteit Als ze een vriendinnetje krijgen of, of, of, of op school uh, slagen en, uh, en weggaan en gaan werken, dan is dat meestal wel over. Nou ja, ik ja. weet niet hoe u was als, als puber, maar het kwam niet echt in mij op om een, een pinautomaat <laughs> te gaan onderpoepen. Uh, nee. Ja, ja, ja je uh, Camille, je hebt ook die jongens die met, met graffiti en het is een protest hè en uh, als je dan als je dan hoort uh, uh, hey, ik heb er scheid aan letterlijk hè dus uh, zo zou je het kunnen duiden ja. Uh, en als je dan hoort dat het in, uh, in, op de Veluwe plaatsvindt, waar nogal veel gereformeerdheid heerst, zullen we zeggen, uh, dan zou dat protest uh, op die manier vormgegeven kunnen worden en, en, en ook harder aankomen. Hè? Want uh, ja, lichamelijkheid in al, al zijn uitingen is uh, in, uh, in veel religies een probleem. Ja. ja. Nou, ben, ben zijn we direct geneigd te denken dat het om, om mannen of jongens gaat. Uh, waarom zouden we het niet hebben over een vrouwelijke verdachte? Ja, dat, dat is nou eenmaal zo... Die doen dat, dit niet. Uh, ...dat jongetjes meer uh, vandalisme plegen. Sowieso, als je het uh, over delicten hebt... ...en ja, je mag dit wel een delict noemen natuurlijk... ...want het is hinderlijk en de bank heeft er schade van... Uh, uh, dan dan um, heb je toch 85 tot 90 procent van de mensen die gedetineerd zijn. van de jongens die gedetineerd zijn. Ja. of van de, van, de, van de kinderen die gedetineerd zijn, sorry. Uh, zijn uh, jongens. Dus je hebt sowieso een heel groot verschil in uh, geslacht. Ja. Hoe komt dat? Ja. Zijn komt dat hormonen? Ja, daar moet je. Dan moet je daar ben niet aan gaan denken. Ja. Uh, in zo'n geval. En dat doe ik altijd. Uh, maar in dit geval is dat. ja. Uh, yeah, dat is gewoon zo dat eh, vrouwen zijn receptief en zorgend en naar binnen gekeerd ingesteld in de, in de loop van de evolutie van onze soort. En, en, en de mannen zijn verdedigend naar buiten gericht of, of aanvallend zelfs en naar buiten gericht en <lacht> ja, dat kun je op, op, op verdediging van het territorium gericht. Dus het een is naar buiten gericht gedrag en het ander is naar binnen gericht gedrag. En, ja. en delicten zijn meestal naar buiten gericht. Hoe groot is de kans op herhaling van dit uh, delict? Kan dit een seriepoeper zijn? Nou, het zou zomaar kunnen, want hij krijgt wel veel aandacht. En dan ontstaat er natuurlijk een uh, kat-en-muisspel met de politie. En dan, uh, en dan wordt het leuk. Ja. <laughs> uh, maar je moet het wel kunnen, hè? Je, uh, ja, dat de... ik wou net zeggen. Het is nog <laughs> ja. een, een, heel, een hele klus om... Uh, het is precies ja, poeper. dus waarschijnlijk moet je wachten tot je je natuurlijke aandrang hebt... en er dan een pinautomaat bij zoeken. Ja, en, ja, en, ik en, ik, zo en een krukje meenemen, denk ik. Ja. Nou, we zoeken in ieder geval een lenig persoon. Ja, dat, dat moet ook nog. En het moet vrij klein zijn. Want uh, ik zou er niet in passen in zo'n... Uh, nee. Oké, okay, Ernst Ameling, ja. forensisch psycholoog. Hartelijk dank. Joep, en een graag. fijne dag nog. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. We gaan naar de bus van Prem. Prem, goedemorgen. Goedemorgen, Karel Johan. Ik zou een hele leuke inleiding bedenken... Maar ik zie, want we gaan het vandaag hebben over schoonmakers. En oh ja, ik heb nee, Petra Boonstra, dat is een jonge dame die begonnen is als schoonmaakster... en die directeur is van schoonmaakbedrijf Fortron... en Rob Bongenaar, directeur van de ondernemersorganisatie. Alleen, Karel Johan, en ik zag ineens twee bussen aankomen rijden... dus volgens mij zijn er een stuk of wat schoonmakers heen, heen gekomen. Ik weet niet wat de uitzending gaat worden, maar luisteraars... we gaan even luisteren naar de warme aandacht. Aangename stem van Dorad Megens en daarna kunt u horen of ik een chaotische of normale uitzending heb. Tot zo. Radio 1, het NOS-journaal. De PVV wil dat de regering alsnog excuses aanbiedt voor de passieve houding van de Nederlandse regering in ballingschap ten aanzien van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. PVV-leider Wilders pleit daarvoor naar aanleiding van het boek Judging the Netherlands, waarin Nederlandse politici worden geïnterviewd over de jodenvervolging. In dat boek zeggen de oud-ministers Gerrit Salm en Els Borst ook dat de Nederlandse regering excuses moet aanbieden.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 Bij een controle ontdekten medewerkers van het schap gisteren... dat er grote spoelgaten onder de stuw zitten waar water doorheen komt. Die spoelgaten zijn ontstaan door grondverzakking aan weerszijden van de stuw. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27, Gorkum, richting Almere... staat nog steeds file tussen en Everdingen en Nieuwegein, 5 kilometer. heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Na een ongeluk met een vrachtwagen, er is maar één rijstrook open. Verkeer richting Almere en Amersfoort kan beter omrijden via Oude Rijn over de A2 en de A12. Dit is Radio 1 NTR. Rem Time Rem Radakation. Schoonmakers. In onze moderne maatschappij kunnen we bijna niet zonder ze, maar we willen ook niet dat het ons te veel geld kost. Het nieuwe jaar is begonnen met alweer acties van de schoonmakers voor betere arbeidsvoorwaarden. We hebben het standpunt van de schoonmakers al gehoord, maar waarom willen die werkgevers ze niet gewoon meer betalen? Waarom doen ze zo moeilijk over secundaire arbeidsvoorwaarden? Vandaag praat ik met de werkgevers. Ik heb een vermoeden wat ze gaan zeggen, daarom heb ik een vraag voor u, de luisteraars. Bent u bereid te accepteren dat schoonmaken 10% duurder zal worden? Dat betekent dat u als consument op al uw producten en diensten die u aanschaft, meer zal moeten betalen. Als zegt u, nee Prim, dit is kapitalisme. De zwaksten betalen de prijs voor het niet hebben van schaarse vaardigheden. Iedereen kan immer schoonmaker worden, daar hadden ze maar door moeten leren. Bel me op 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag PrimTimeRadio1. Welkom bij PrimTime. Luisteraars, we zijn in Den bos aan de Rompertse man, 50 in het Hal van de Leeuw bij de OSB, de ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten. Maar tot op verbijstering, uh, Petra Boonstra en Rob Bongenaar, de zaad hier. En er komt ineens een bus vol met schoonmakers. Als jullie die erg vinden, ga ik even naar buiten, ja, dus om, dan kom ik zo weer terug naar binnen. Uh, want luisteraars, uh, ik zou. Uh, heren, goeiemorgen. Uh, Jouw, zwaar even. van ja. Maar. Oké, okay, wie, wie is hier de woordvoerder? Jonge mannen, Eva. Um, ik heb in de bus twee werkgevers. Ik kan een van jullie wel mee laten doen. Maar als jullie constant schreeuwen... dan kunnen de mensen ze ook niet verstaan. Is goed. Maar ik ben maar een saaie bestuurder. Ik kan beter een van onze jongens okay, mee... weet je, jij zoekt een van de jongens... die dan in de bus kan en dan kan hij meepraten. De... Er zitten meer baas. Mogen er niet twee uh, naar binnen toe? Nou, het probleem is dat ik maar, maar één microfoon heb. Maar jullie kunnen meeluisteren. We plaatsen even een box buiten okay. en een microfoon. Dan kan iedereen meeluisteren. En mochten ze wat willen zeggen... Maar luister, mocht iemand wat willen zeggen, dan is er een open microfoon en een box. En dan kunnen jullie altijd naar de box komen. Wat, even een vraag, wat is jullie eis precies? Uh, eisen zijn meer respect. Uh, respect. Hoe, hoe wil ze de cao respect vastleggen? Respect, hele gewone dingen inderdaad. een normale werkdruk. Uh. Welke werkdruk? Ik heb ook geen respect voor mijn baas. Ik heb geen respect voor mijn redactie. Ik heb geen respect voor mijn techniek. Zo so wat, ik doe mijn werk. Ah, je hebt wel respect volgens mij in het snabbelcircuit van Matthijs van Nieuwkerk. Ja, maar dat is snabbelen, maar dat is geen respect, dat is zakkenvullen. Maar je moet toch gewoon, maar, wer maar werken doe je toch gewoon om je zakken te vullen, niet voor respect? Ja, maar zakkenvullen bij ons, dat is, uh, ja, wij krijgen maar een heel klein zakje van de baas. Oké, okay, maar dan had je ook een ander beroep. Je had radiopresentator kunnen worden, dan kan je wel je zakken vullen. Ja, dat klopt, dat klopt. Nee, maar wij willen uh, gewoon een normale werkdruk. Uh, elk uh, jaar wordt het werk bij ons uh, zwaarder. Maar dat is in de hele maatschappij, vriend. Dat geldt ook voor de productiemedewerker, dat geldt ook voor de verkeersagent, dat geldt ook voor de politie. Ja. De maatschappij wordt harder. Dat klopt, maar wij worden steeds meer uitgeperst uh, door onze werkgevers. Omdat Dan kan je toch een ander beroep gaan zoeken. Dat klopt, maar de opdrachtgevers willen alles steeds goedkoper doen, uh, waardoor de werkdruk steeds hoger... Uh... Ja, nee, dat snap ik, maar dat heet kapitalisme. Ja, dat klopt. Maar uh, goed, we gaan staken om toch. dat pikken we inderdaad niet langer. is even voor? U wilt steeds reageren, zie ik. Ja, ik zeg zo in ieder geval. De bazen, die verdienen wel geld genoeg. Over onze rug. Ja, maar luister, dat heet kapitaal... Kijk, luister vriend. Het probleem in deze maatschappij heb ik niet bedacht. Dat is, hebben we massaal voor gekozen. Ik ben socialist, maar ja, de rest van de wereld is het niet met me eens. Dit is kapitalisme. Die bazen die hebben een bedrijf. Die verdienen op jouw uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, rug, verdienen ze geld. Dat gaat al eeuwen zo. Ja, maar zo is het niet. Wij moeten goed betaald worden. Als je ziet wat de mensen vuil maken in de treinen... Ja. wat wij opruimen de rotzooi van de mensen. Ja, maar de NS is van de staat. En als de NS niet meer wil betalen aan schoonmakers... ...moet je naar de minister gaan. Niet bij die arme uh, schoonmaakeigenaren van die bedrijven. Want die hebben het ook zwaar. Ja, maar wij hebben, wij hebben het nog veel zwaarder als de werkgevers. Ja, u wil nog wat zeggen? Ja, ik wil wel wat zeggen. Kijk, maar u moet even zeggen wie u bent. Ah, want Ik, ik ben hoge boom. Ja. Ik ben ik ben verantwoordelijk voor de treinschoomaak. En uh, uh, wij zijn hierheen gekomen en we zijn nu actie aan het voeren voor respect. Omdat jullie wisten dat printtime hier staat, zei jullie... ja, ja we, we wilden eigenlijk naar... <laughs> eigenlijk zouden we vanochtend naar een uitzendbureau gaan, Olympia. Die zich niet aan de CAO houdt, die mensen onderdrukt, die uh, uh, doormiddel... Maar luister, niemand onderdrukt, want die mensen gaan uh, toch vrijwillig daar naartoe, vriend? In deze sector is vriendjespolitiek, willekeur en intimidatie aan de orde van de dag. Nou, dan ben je op de, de publieke omroep ook, hoor, waar ik werk. Ze komen hier... Mensen Mensen, schoonmakers komen uit de hele wereld om hier de rotzooi op te ruimen. Ja. En ze worden uh, daarbij aan alle kanten worden ze bestolen uh, door de werkgevers. Ho, ho, ho. oké okay, ik heb twee werkgevers. Ik heb in de bus Petra Boonstra, dat is een meisje die 25 jaar geleden gewoon als schoonmaakster is begonnen en nu directeur is. Ze heeft wel gewerkt en doorgeleerd en is van schoonmaakster opgeklommen. Ja, nou, dat, we, dat is ook wat we met z'n allen graag willen. Dat mensen de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Mensen moeten het zelf doen. Het is jullie, jullie lijkt wel bieden. Oh, geen alsjeblieft de kans. Prem, maar op het moment dat jij 9 euro in een uur verdient. Wat, zanne, wat mensen in het eerste jaar verdienen. We uh, hebben schoonmakers rondlopen die werken 80 uur om een gezin te kon, kunnen onderhouden. Waar moet je de tijd vandaan halen om de Nederlandse taal te leren? Om jezelf verder te ontwikkelen? Die schoonmaakbedrijven die hebben een afspraak met ons gemaakt dat ze uh, mensen zouden gaan opleiden. Nieuwe mensen zouden gaan opleiden. De afgelopen jaar zijn er 35.000 nieuwe schoonmakers in de sector actief geworden. Ze hebben 2000 mensen opgeleid. En het geld wat ze daarmee bespaard hebben, 50 miljoen, dat is nou de worst die ze ons voor de ogen hangen van hier, dat is je jaloonsvloot. Wat gaan we gaan doen? Oké. uit de eigen doos. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay, oké, okay. okay, Maar jongens, we gaan... <laughs> oké, okay, luisteraf, u kunt bellen. No. Hey, ik moet een live radio... Oké, okay, we doen even genoeg. Jullie hebben nu je woord gehad. De box staat buiten. Jullie kunnen alles horen. Staat de microfoon. Als jullie wat willen zeggen, dan komt één van jullie aan de bus. In. Maar dan ga ik nu even praten met de werkgevers. Kunnen jullie ook horen wat zij vinden. Luisteraars 0800 1121. U kunt mailen naar prime-apenstaart-ntr.nl en twitteren naar hashtag primtimeradio1. En mijn vraag is simpel. Is dit niet de prijs die we betalen voor ons kapitalistisch systeem? We gaan de de trash. Petra Boodstra, u bent directeur van het schoonmaakbedrijf Fortron, even voor de luisteraars. U begon dus daar als schoonmaakster. Ja, met het uh, reinigen van de vloeren en het uh, conserveren daarvan, daar ben ik 25 jaar geleden mee begonnen. En daar uh, had ik behoorlijk wat blaren van op mijn handen in die tijden. En hoe, hoe lang bent u nu al directeur? Twee jaar nu. En, en hoe, hoe bent u dan opgeklommen? Dus tot, tot, tot wanneer heeft u nog school gemaakt? Ik heb een aantal jaren school gemaakt. En van daaruit ben ik in de administratie beland. Uh, en inderdaad doorgeleerd. En uiteindelijk uh, als directeur uh, geëindigd. Maar even voor de goede orde. Het is Fortran nee. specialistische reinigingen. Okay, doen... Oké, maar nu mijn vraag. Je, je hoort net wat al de jongens van de vakbond zeggen. Dat zijn jouw oud-collega's. Uh, uh, wat, wat, wat gaat mank in hun, in hun vraag? Nou, ook wij willen mensen opleiden als werkgever. Ook wij willen graag dat mensen Nederlands leren. In... Ja. Er komt iemand de bus in, ga maar zitten daar op die stoel. Uh, kan iemand hem helpen met een koptelefoon? Ja, sorry En daar door. hebben we uh, ook gewoon geld voor gereserveerd. Uh, die 50 miljoen die net genoemd worden, die zijn daar inderdaad beschikbaar voor. Uh -huh. En die willen we graag uitgeven daarvoor. Maar, wat, maar nu snap ik het niet. Rob Bongenaar, directeur van de ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten. Zeg maar de koepel van de werkgevers. Wat is het probleem? Nou ja, het probleem is dat uh, wij een bod hebben neergelegd uh, van 3%. Dus een verhoging. Want wij willen ook dat de schoonmaker meer verdient. Alleen het moet wel door te berekenen zijn aan onze opdrachtgevers. En als je met een eis komt van 12%... Dat is toch slim? Op. Dat is toch kapitalisme? Ze hebben zich verenigd. Er zijn hoeveel mensen werken er in de branche? 150.000 mensen 150 ongeveer. Ja, 150, dus is toch wel slim van de jongens. Ze gaan zich organiseren. Net zo, her, kapitalisme. Ze zijn met velen en ze zeggen 12%. Geef ze die 12%, waarom doe je de moeilijk? Omdat we ook volgend jaar nog een uh, branche willen hebben. En ook een aantrekkelijke branche. We willen ook volgend jaar nog dat de mensen kunnen werken... en dat we de opdrachten hebben. Maar als... wat is het gevaar als je ze 12% meer geeft? Het gevaar is dat wij dat niet kunnen doorbelasten aan onze opdrachtgevers. En dat we daarom gewoon... Uh, maar, maar dan, dan, ga je toch maar dan laat samen. je twee... Even failliet, gaan door togen, personeelskosten, dat niet kapitalisme. En dan, komt er, dan zijn ze werkloos en dan komen ze weer voor goedkoper werken. En dan komen ze misschien ook niet meer terug. Ja, en dan, maar Rob, maar, maar, maar en dan was je je gelegd, geleegd. Zonder gekheid. Hè, ja. Want je kunt het elke keer wel op kapitalisme gooien. Wat het natuurlijk ook een systeem is wat, wat we met z'n allen hebben. Aan de andere kant is het zo, zo maak je een branche kapot. Dus wij willen heel graag praten. We hebben een fatsoenlijk bod gedaan. Als je naar de huidige tijd kijkt, dan zijn er cao-voorstellen van een procent, een anderhalf procent. We hebben drie procent neergelegd. Een geweldig bod, denk ik. We hebben onze nek uitgestoken. We zijn namelijk uit de staking gekomen met een... Commissie, een codecommissie die ervoor heeft gezorgd... dat we schouder aan schouder zijn opgetrokken... tegen die opdrachtgevers die inderdaad ons uitproberen te krijgen. Voor grijpen. de mensen die het niet uh, eten. Z in april, twee, er is in 2010, begin 2009, 2010... gestaakt door de schoonmakers... Ja. omdat die vonden dat ze betere beloning... en betere arbeidsvoorwaarden moeten krijgen. Dat is in april 2010 uitgemond in een akkoord... waarbij ik weet dat de werkgevers en de vakbonden schouder aan schouder stonden om te zeggen... goed akkoord. Ze hebben toen 3% salarisverhoging gekregen... En wat is, hoe is het dan in iets veranderd nu? Nou ja, we zijn samen opgetrokken om die code een succes te maken. De eerste successen zijn al binnen. Grote opdrachtgevers die een opdracht intrekken die alleen op prijs is. Ja. Want wat dat betreft zijn we het namelijk volledig eens met de vakverenigingen. We willen ook dat die werkdruk afneemt. Ja. We willen ook dat er normaal betaald, betaald wordt voor fatsoenlijk werk ja. wat wij doen. Dus in die zin is er heel veel veranderd ten goede sinds de ja. vorige keer. En daarom vinden wij het ook zo jammer dat het nu weer tot een staking moet leiden. En zouden wij heel graag uh, samen voortgaan op die weg die we ingeslagen waren? Oké, okay, Dick heeft mij een, mail, een tweet gestuurd. Mensen die te veel verdienen moeten hun bek eens houden. We zijn allemaal even slechte egoïstisch bek houden allemaal. Ook jij, Prim. Je praat met twintig bonden. Dat klopt, Dick. Want wat mijn probleem is, Petra... Uh, we zeggen allemaal... Uh, we vinden dat iedereen fatsoenlijk geld moet verdienen. Maar als we kijken naar de supermarkt... dan weten we dat vakkenvullen slecht verdienen... Maar we gaan niet naar de supermarkt die zegt ik betaal mijn vakkenvullers fatsoenlijk, waardoor u 10 cent meer betaalt voor de melk. We gaan naar de supermarkt waar de melk 10 cent goedkoper is en dan kijken we niet naar wat ze verdienen. Is het ook zo bij de schoonmaakbranche dat iedereen wel met zijn mond wil beleden dat schoonmakers meer moeten verdienen, maar niet de prijs willen betalen van hogere producten? Dat was zo voordat we tot de code zijn gekomen, maar we hebben in de afgelopen jaren hard gewerkt om zowel met opdrachtgevers als makelaars in de schoonmaak en uh, samen met vakbonden te komen tot afspraken over hoe we beter kunnen omgaan met werkdruk, met mensen, met hoe we mensen opleiden. Zodat er wel een fatsoenlijke prijs kan worden geboden voor het, uh, voor het schoonmaken van een pand. Oké, okay, Dorien, goedemorgen. sorry dat je even moest wachten, maar er zijn een heleboel bezoekers hier bij de bus, zeg het maar. Nou, uh, ik vind het schande. Ik vind het echt schande dat mensen zo onderbetaald worden. Het is het werk wat ze keihard moeten werken. Ze moeten presteren. Ze moeten toch laten zien uh, dat ze dus het werk goed doen. Ik vind ook dat geld voor de thuiszorg, mensen die de huishoudelijke werk doen. Ik vind het een schande. Respect en waardering. En dat kan je uiten door. Oké, okay, nu even. Af, te Doreen, zetten. wat voor werk doe jij? Ik werk nu op kantoor, maar ik heb in thuiszorg gewerkt. Nee, maar Dorin, mijn probleem is dat al mijn vrienden die bedrijven hebben... of wat dan ook, als ik dan tegen ze zeg van... jongens, uh, willen jullie ook meer betalen? Dan zegt iedereen nee. Ja, en ik zeg van wel. Oké, okay, dus jij Want bent... Want ik, ik, ik vind de top in Nederland die uh, zakken vullen, om zo maar te zeggen. En dan kom de, uh, komt de misstanden op het bord van de burger. Die kan krom liggen door terug belastingen te betalen... Je gaat achteruit in je salaris. En vooral mensen die aan het schoonmaken zijn, waardering en respect. Ze moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Oké, okay, dankjewel. Rob Bongenaar. Het, is, het moeilijke is als het om mensen gaat om zeg maar rationeel te blijven praten. Het, zeg maar kort samengevat. Zeggen jullie, als ik 12% salarisverhoging moet geven... ben ik bang dat het bedrijf, het schoonmaakbedrijf... te weinig opdrachten zal krijgen omdat het bedrijf dan te duur wordt. Ja, dan is het over. Ja, en dan gaat het bedrijf failliet. Oké, okay. uh, uh, sorry, luisteraars, in de bus is gestapt. Schoonma, hoe heet jij? Uh, ik heet Corné Dan. Oké, okay, Corné, nu is de vraag het volgende. Stel dat je 12% loonsverhoging krijgt, maar het bedrijf gaat vervolgens failliet. Wie ga je de schuld geven? De directeur. Maar dan ga je zeggen dat hij het bedrijf niet goed heeft gerund. Uh, ik wil even dit corrigeren. Uh, het gaat niet over 12% loonsverhoging. Uh, wij willen 50 cent per uur erbij... Dan uh, zetten we het even in perspectief. Dat is helemaal niet zoveel geld. Uh, daar 5%. hebben wij recht op. Ja. 5%. Dat is 5 dat, ja. Dat, ja. Dat is inderdaad 5 Dat is een fatsoenlijke loonverhoging, uh, vinden wij. Wij moeten een inhaalslag maken. We hebben jarenlang, in de jaren negentig en begin van deze eeuw, er niks bij gekregen. Ja. Uh, we hebben 3 gehad uh, twee jaar geleden. Tijd... Maar, maar, maar nu bieden ze weer 3%, toch? En wat ik dus niet snap, Courtney, maar me, me, leg me dit uit. Als jullie in 2009, 2010 staken en er kwam 3%, daar hebben jullie toen voor gevochten. heel veel. En nu krijg je al 3% van jezelf. Dan kan je toch ook zeggen als vakbond, hey, die werkgever is fatsoenlijk. 3% in deze tijd van crisis, ik accepteer het. Maar geld is maar een klein onderdeel van ons verhaal. Je... Wij willen vooral een fatsoenlijke werkdruk. En wij willen bij uh, ziektemelding willen wij doorbetaald krijgen. Dat is heel belangrijk. Dat is een hele doodnormale dingen. Heel Nederland met, heeft dat. Met, met, met, als als... Laten we zijn, dat even vragen. Even voor dat okay. warte, warte, petra? Daar willen wij ook graag over praten. En dat is ook de reden waarom we in de onderhandeling ook uitgebreid gesproken hebben over hoe we om kunnen gaan om mensen langer in onze branche aan het werk te houden. Om het aantrekkelijk te houden voor onze branche. Om, eh, om door te blijven werken. Maar ook hoe we mensen meer kunnen opleiden. Daar is heel lang bij stilgestaan. En dat maar zijn waarom moet je mensen dingen. opleiden? Ik was student rechter en, en dan werkte ik een avonduur in de schoonmaak. De schoonmaakbranche is de meest toegankelijke om te gaan werken. Ja. Dus dan waarom zou je nog speciale opleidingen doen? Ook schoonmaak is een vak en daar moet je voor leren om het efficiënt te doen en goed te doen. Ja, maar oké, okay, laat me het anders vragen. Goedemorgen mevrouw Van Nieuwenhuizen. Ja, goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, nou ik, uh, ik had al gebeld en ik heb gezegd, ik vind het... Uh... Uh, ik vind dat het tijd wordt dat het dus een keer afgelopen is met de, de schoonmaak als laatste stelpost op de begroting te zetten. Elk bedrijf, ik heb bij een groot bedrijf schoonmaak aangestuurd en ik stuur bij een klein bedrijf uh, de schoonmaak aan. En het is overal altijd de, uh, het, het laatste puntje op, op de begroting. Maar u bent, en u, u, maakt u, u werkt, op, mevrouw Van huizen, u werkt voor de werkgever dus. Ik werk voor de werkgever en ik stuur de schoonmaak aan. Okay. En ik probeer. Uh, ...de mensen dus uh, uh, gewoon tevreden te houden door ze af en toe een attentie te geven... ...door blij te zijn als ze het goed doen, door af en toe een schouderklopje... Nee. ...en te proberen niet af te knijpen op hun salaris. Maar als u nou zegt tegen uw baas... Uh, ...stel dat de, wer de, de, de, bonden, de werkgevers uh, doen wat de bonden willen... ...en de prijs ja. van de schoonmaak zal 10% omhoog gaan... ...zou uw bedrijf nog steeds dit schoonmaakbedrijf inhuren? Ja, maar moet je luisteren, als dit schoonmaakbedrijf dat doet, dan doen andere schoonmaakbedrijven het ook. Dus dat moeten we wel. Maar ik vind 10% is misschien wel erg veel. Maar we kunnen wel stapje voor stapje uh, vooruit gaan. om de mensen het geld te geven wat ze werkelijk verdienen. Maar als u een, een uh, pinautomaat schoon moet maken die ondergepoept is. dan doet u dat niet, dat doen de schoonmakers. Nee, maar even voor de duidelijkheid. Aan het moment dat ik ontslagen zal worden door de publieke omroep. en nergens een baan zal vinden. Zou ik ga schoonmaken. Ik, ik vind het een prachtig beroep. Maar mijn vraag aan u is, mevrouw, u zegt stapje voor stapje, dat is 3% toch goed? Nee, doe het dan eerst maar eens 5. En doe het dan nog maar eens, ik later nog eens een paar. <laughs> Hou, praat met die mensen en vraag hoe ze het willen. Als u als goed met ze praat, zijn ze niet ineens van 10%. Maar dan zeggen ze, we willen graag... Stapje voor stapje vooruit en, en we willen ook graag erkenning, want dat okay. is ook een groot punt. Ze krijgen nooit erkenning. Ze zijn altijd onzichtbaar, want ze zijn er voordat dat u aan uw werk begint. Ze zijn er nadat u uw werk heeft gedaan. En s'morgens als u op de werk komt is alles schoon. De prullenbak is schoon, de toilet is schoon, <lacht> nou, alles. Uh... En die mensen zien nu niet en u geeft ze nooit een schouderknopje... of u legt nooit een briefje op uw bureau. Bedankt hoor, het was ja, hartstikke lekker schoon. Dank u wel, mevrouw Van Nieuwenhuizen. Rob Bongenaar, als je dit zo hoort, hè, even voor de duidelijkheid. Um, het lijkt nu alsof jullie de kwaaie pier zijn. Zijn jullie ook de kwaaie pier? Laat me dat vragen. Hè? Nou, je, je merkt ook, en dat is... Wat genuanceerder ook van de kant van de vakbeweging. Het is ook de opdrachtgever waar we het elke keer over hebben. Wij zouden dolgraag veel meer betalen. Alleen die negatieve prijsspiraal waar we het over hebben. Die in de afgelopen tientallen jaren is ontstaan. Maakt dat er zo weinig betaald wordt voor schoonmaken Dat het gewoon bijna niet anders kan. Maar sinds die vorige staking hebben we juist die code afgesproken met elkaar. Die code die moet gaan zorgen dat die negatieve prijsspiraal wordt opbroken. Zodat wij straks ook veel meer kunnen gaan betalen. En helemaal eens. Die schoonmaker verdient veel meer waardering en veel meer, meer, veel meer loon. Maar dit zit er op dit moment niet in. Oké. Okay. Uh, uh, uh, prima, Petra. Als jij nou kijkt in jouw bedrijf, stel dat jij, hè, want het zijn oud-collega's, als jij nou zou zeggen: ik zal 10% meer betalen, wat zou dat concreet betekenen voor de opdrachten die jij binnenkrijgt? Dat betekent dat ik met mijn opdrachtgevers moet gaan praten om daar ook inderdaad die 10% bij te krijgen. Mm -hmm. Maar ook die worden op dit moment geconfronteerd met uh, krimpende budgetten. En je ziet het uh, in de markt overal, de omzet in schoonmaak neemt af. Dat ja. betekent gewoon dat er minder beschikbaar is. In het derde kwartaal van 2011, ik weet niet, zijn de cijfers van het vierde kwartaal van 2011 al binnen? Nee. Oké, okay, het derde kwartaal is jullie omzet gedaald. Klopt. Ja, hoe kwam dat? Minder vierkante meters en heel veel opdrachtgevers die zeggen... het mag wel wat minder. Dus met andere woorden, in plaats van die drie keer in de week... mag het twee keer in de week. En zo zie je dat er steeds minder... Uh, ja. Voor de schoonmaker van hem, Nu is het probleem, kijk, ze bezuinigen in het derde kwartaal van 2011 was de omzet al minder. En de tendens is dat er minder manuren worden gedaan, dat men anders schoonmaakt. Dus, kijk, ik, ik kan voor je liegen en het is het makkelijkste wat er is, is hier om de radio te zeggen. Ik ben pro, jullie jongens, fantastisch, jullie moeten meer krijgen. De realiteit is in deze nogmaals kapitalistische wereld, dat men schoonmaakt als het afvoerputje ziet. Dat kan je toch niet veranderen door, nou, daar kunnen die werkgevers toch ook geen verandering in aanbrengen. Ik wil allereerst iets zeggen over de, de opleidingen waar we het net over hadden. Uh, twee jaar geleden is er een afspraak gemaakt tussen de werkgevers en de bonden... dat uh, elke nieuwkomer in de schoonmaak een opleiding kreeg. Er uh, was een uh, bedrag voor beschikbaar gesteld van 50 miljoen. Wat hebben we gezien? Er zijn 33.000 mensen, pimmen er niet op vast... maar ongeveer 33.000 mensen... Dit heb je zo net buiten verteld. Of de luisteraars hebben dat gehoord, erop weer erop reageren... want ik snap niet waar het over gaat. Ja. Het heeft te maken met uh, uh, de afspraak die er gemaakt is... dat mensen opgeleid uh, zouden moeten worden, ja. Zijn er, er werd net een aantal genoemd van 2000. Zijn er 6000 die opgeleid zijn? Dat zouden alle mensen zijn die nieuw instromen in de markt, uh, minus de uitstromers. Daar hebben we absoluut nog een inhaalslag te maken, dat is helemaal waar. Alleen het geld, wat waar we meneer aan refereert, dat, dat wordt betaald via de RAS, dat is de uitvoerende organisatie van de. Cao. Ja. Daar betalen we premie aan. Die hebben we het afgelopen jaar ja. betaald. Betalen werkgevers een bepaald percentage. En dan daar worden die opleidingen uitbetaald. Ja. Dus die hebben niet te maken. Ons bod is daar on top of. Dus dat is extra. Dus daar, daar heb jij niets over te zeggen. Nee, dat, dat wordt inderdaad betaald uit die gemeenschappelijke pot die wij samen maar, hebben. Maar Bon, nu is mijn probleem het volgende. Je, uh, uh, in de beeldvorming is er altijd sympathie voor schoonmakers. Dat weet je, het zijn hardwerkende mensen. Dat en wat mevrouw van... Oké, okay. nu zit jullie in een beetje een moeilijke positie. Want in de publicitaire slag heeft de vakbond al gek. Al, kijk, kijk vandaag weer hier hoe slim ze zijn. Dus publicitair lopen jullie achter. En het is ook nog de tijd dat we iedere werkgever zien... als een vieze vuile patje peer die zijn zakken vult. Dus je hebt die beeldvorming ontzettend tegen je, Dus je kan dit gevecht niet. Winnen. Ja, ja u, u ziet mij nou twijfelen, <laughs> want dat is ook hartstikke moeilijk. Dat is ook hartstikke moeilijk. Men, uh, men probeert, Als men probeert dus werkgever zijn wij niet de zakkenvullende peren. Nee, wij, ik, ik, wij, wij zijn er ook bij gebaat om onze mensen goed te be uh, behandelen. Want onze mensen zijn ons kapitaal. Hè? Ja, maar die Petra, even voor de duidelijkheid. Petra Boonstra, ik ben het met je eens. Alleen het gaat ook over de beeld van me. Kijk, ik maakte dit programma, ik wilde graag aandacht voor de problematiek, maar ik dacht ik wil jullie kant horen, want in de publiciteit heb ik jullie heel weinig gehoord. Ja. He, het is altijd populairder, als je makkelijk wil scoren zet je een boze schoonmaker, die zegt ik wil respect, het is veel moeilijker om een de werkgever uit te nodigen om ook hun kant van het verhaal te horen. Want dan hoor je dat Prim he, omgekocht is door de kapitalisten. Dus in die beeldvorming, hoe, hoe, hoe willen jullie met deze strijd omgaan? Nou, we hebben nu een enorme inspanning gepleegd om te, toch overal ons verhaal te kunnen doen. En het verhaal is eigenlijk dat wij heel, heel veel schouder aan schouder optrekken met de schoonmaker. Hè? Dus ja. met andere woorden, het conflict gaat niet zozeer over. Dat komt er ook wel bij en men vraagt ook wel veel. Aan de andere kant is het zo dat die opdrachtgever juist de boosdoener is. Met andere woorden, die heeft ons de afgelopen jaren geleid tot die prijs, negatieve prijsspiraal. En als we daar met elkaar uit kunnen komen, dankzij die code denk ik dat dat gaat lukken. Dan kunnen we die branche naar een hoger plan tillen. Oké, okay, meneer Van Dam, hebben jullie niet gewoon te veel haast? Uh, nee, we hebben heel veel geduld. We zijn uh, sterk en <laughs> we willen graag winnen. Yeah! <laughs> Kijk af aan Vroenhoven die zegt. Morgen, Prim, goede actie van de schoonmakers. Onterechte pispaaltjes van de samenleving. Ger zegt: wanneer wij in ons land kiezen om bankdirecteur in het zadel te houden met vette premies. en kortel op schoonmakers, zorgpersoneel, onderwijs en politie. dan mag je inderdaad spreken van kapitalisme. Prim, vergeet dat het absoluut niet voor iedereen mogelijk is om te gaan leren. En studie kost geld en tijd, wat veel mensen niet hebben. Ger, even, luisteraars: ik ga nu iets heel gevaarlijks zeggen. en morgen gaat iedereen wel woedend op me worden. Maar al die mensen die nu zogenaamd solidair zijn met de schoonmakers, wat hebt u Gestemd. Ik bedoel, je zit met een beleid met de regering waarbij de Nederlanders in meerderheid niet stemmen voor partijen die de socialistische heilstaat aanhangen, die de onderklasse veel meer willen betalen. U kiest voor partijen die het kapitalisme aanhangen en iedere keer of het nou de zorg of de schoonmaak is hoor ik weer dat gezamenlijk dat het allemaal niet kan. Meneer Van Dam, wat heeft u gestemd bij de laatste verkiezingen? Uh, SP. Oké, okay, ja, dan kan ik u niets verwijten. Uh, uh, Pim Siegers. Prim geeft een definitie van kapitalisme. Daarom staan de echte helden buiten. Zij ruimen de zooi op van het doorgeslagen kapitalisme. Uh, mevrouw Boonstra, uh, voordat ik, ik, want ik ga nog even naar buiten. Uh, um, even één vraag. Hoe, hoe, wat, wat denkt u dat wat zal gebeuren? Komen jullie eruit? Wij gaan ervan uit dat we, uit, uh, dat we eruit komen. We willen graag verder praten. Ja, en meneer Bongenaars, wanneer is de volgende afspraak, Rob? Wanneer de bond binnen de bepaalde marges met ons wil praten... Maar de, de bond bepaalt dus, u laat zich dicteren door de bond? Nee, wij hebben gezegd, wij willen binnen bepaalde marges... die 3% willen wij overal over praten. Als het 12% blijft, wordt het heel moeilijk. Maar als ze gaan staken, hebben jullie een groot probleem. Is vervelend, ja. Ja, want dan gaat het omzetverlies kosten, al dat soort dingen. <tie> dus Oké, okay, nee, wacht, wacht, wacht. ik zal even kijken, dag, wie ben jij? Ik ben Ahmed. Hoe lang werk je al in de schoorbak? Zes jaar. Hoe oud ben je? Ik ben nu 32 jaar. Oké, okay, en wat is, jou, wat, wat is jouw probleem? Want je ziet er gelukkig uit, een goede, gezonde vent. Ja, ik wil nog beter worden. Ja, maar dan is 3% toch heel goed? Uh, 3% is van ons. Ja? Je krijgt een sigaar van jouw partner. Uh, pakket van sigaren. Uh, okay, nee, want dat is net weer uitgelegd, maar nu is mijn vraag aan jou. Kijk, schoonmaken is, is een leuk beroep, maar je zou ook kunnen zeggen je hebt geen vaardigheden. In dit vervelende systeem, zoals ons land in elkaar zit, is de persoon met de minste vaardigheden die betaalt de hoogste prijs. Zo, dat, dat heet kapitalisme. Ik begrijp de vraag niet. zo. De vraag is, als jij zorgt dat je iets veel beter kan, dan kan je ook meer gaan verdienen. In de schoonmaken is de concurrentie groot, want iedereen kan schoonmakenwerk gaan doen. Nee, dat kan niet iedereen doen. Waarom niet? Ja, daarom. Nu komen zoveel uh, diploma's, maar de mensen die bieden geen die diploma's aan de nieuwe medewerkers. En uh, daarom worden zoveel uh, klachten in, in binnen bij de Arbo-inspectie. En zoveel mensen worden ziek door de producten die gebruiken wij omdat we weten niet wat staat in de producten, wat, wat de gevaarlijk van de product. Het is heel anders dan toen ik 26 jaar geleden schoonmaakte, dat is waar. U bent van de FNV. Is dit niet gewoon een middel van een doodgaande vakbond die geen nieuwe leden meer krijgt om te denken, weet je wat, we gaan de de schoonmaak gebruiken om onszelf lekker te profileren over de ruggen van de schoonmakers ja, vakbond van schoonmakers is geen doodgaande vakbond dat is het nee, dat is het dat is ook de enige redding voor de fnv het valt uit elkaar jullie zijn alleen maar allemaal witte mannen en nu hebben jullie weer jonge mensen en wat zwarte erbij en dus de, de fnv gebruikt de schoonmakers gewoon om zichzelf te profileren ja. Ik ben, een, uh, ik ben een arbeider. Ik ben ook schoonmaker geweest. Ja, ja. En ik geloof in de vakbond. En ik ben, ik ben het met je eens dat het fout gaat met de vakbond. Maar daarom zie je dat er nu een verandering optreedt. En uh, die verandering die heeft als inspiratiebron... wat de schoonmakers in Nederland de afgelopen jaren voor elkaar hebben gebokst... door zichzelf te organiseren. Yeah! Ja, ik ga dan... ja we hebben nog maar aan. De... Mag ik één ding zeggen over die code van hun? Ja. We hebben een code afgesloten. Ja? Ja. Nadat die, de, een van de eerste ondertekenaars van die code was de Nederlandse overheid. Minister ja. Kamp die vond het allemaal fantastisch. Ja. En de, de eerste uh, contractwisseling die er daarna plaatsvond... bezuinigden ze een kwart op de uren. van... Maar daar da, kan, kan jouw werkgeversbraak niet aan doen. Dan moet je toch naar de overheid. Dus dan moet je naar minister Kamp. Zij, dan... ga, zij gaan mee in dat soort... Uh, zij, dat soort ze hebben informatie. geen keuze. Ze hebben geen keuze, want anders gaan ze failliet. Nee. Wij hebben ze al jaren geleden gezegd, laten we samen optrekken naar de opdrachtgevers. En, uh... okay, meneer Rob, u hebt het laatste woord. Gaan jullie samen optrekken? Rob, Je mag het laatste woord. Wat mij betreft blijven we samen optrekken richting die opdrachtgevers. Ook het ministerie van Sociale Zaken. Helemaal eens. Oké, okay, dus eigenlijk ben jij het slachtoffer van uh, de, de werkgevers, de mensen die je inhuren, die gewoon jullie het mes op de keel zetten. Wij moeten samen blijven optrekken. Oké, okay, dankjewel. Volgens mij zijn we helemaal aan het einde gekomen van de uitzending. Ik dank iedereen voor het meedoen. Luisteraars, ik hoop dat het nog een beetje vrolijk ging. Tot morgen. Namaste, dag. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Bekende babyboomers die dit jaar 65 worden. Twee dingen. In de eerste week van 2012 gesprekken met vijf mensen... over het bereiken van de pensioenleeftijd. Mijn motto is gewoon een positieve levensinstelling. Vanavond te gast, oudschaatser en arts Harm Kuipers. Genieten van alles wat kan, zolang het kan. En we zien wat schip traant. Harm Kuipers over het afbouwen van zijn werk... en over zijn gevecht tegen prostaatkanker. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.